Have I told you how good it feels to be me when I'm in you? I can only stay clean when you. Not gonna Het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 7 uur. Kees Groot met het NOS journaal. Het dodental van de bosbranden in Griekenland is opgelopen tot 74. Ook het aantal gewonden is opgelopen. Er liggen bijna 190 mensen in het ziekenhuis onder wie 23 kinderen... Onder de slachtoffers zijn voor zover bekend geen Nederlanders. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft nog geen hulpverzoeken gekregen. Er wordt nog altijd een onbekend aantal mensen vermist. Hulpverleners in Griekenland vrezen dat ze in de honderden afgebrande huizen nog meer doden zullen vinden. Premier Tsipras heeft drie dagen van nationale rouw afgekondigd. De politie heeft een verdachte aangehouden voor de brand vanmiddag in Nationaal Park de Hoge Veluwe. Details over de arrestatie zijn nog niet bekend. Bij de natuurbrand ging vier hectare heide in vlammen op. De brand ontstond rond kwart voor een vanmiddag, mogelijk in een berm. Twee uur later had de brand weer het vuur onder controle. Campings in de buurt zijn niet in gevaar geweest en het natuurpark hoefde ook niet te worden ontruimd. De Britse premier May heeft officieel de leiding genomen bij de onderhandelingen over het vertrek uit de EU... De nieuwe brexit-minister, Dominic Raab, zal optreden als haar rechterhand. De premier benadrukt dat zijn ministerie wel leidend blijft bij de voorbereidingen van de brexit. Critici zeggen dat May met haar stap-minister Raab degradeert. Raab zelf ontkent dat, al geeft hij toe dat er de laatste tijden spanningen waren... tussen ambtenaren van de premier en zijn ministerie. De AEX-index, de hoofdgraadmeter van de beurs in Amsterdam... is vanmiddag gesloten op het hoogste niveau sinds 2001. Staalconcern ArcelorMittal was de sterkste stijger in de hoofdindex, gevolgd door Randstad. Dat uit zijn bureau blijft profiteren van de aanhoudende vraag naar personeel. Ook elders in Europa zaten de beurzen vandaag behoorlijk in de lift. Het weer, vanavond is het nog lang warm. De komende dagen blijft het overwegend zonnig en heet. En zeer lokaal kan later op de dag een onweersbui ontstaan. Dit was het NOS Journaal.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 È andata via, Laura non è più cosa mia, En che sei qua mi chiedi perché, l'amo se niente più mi, dà. mi man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 Lasted too long.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 and the song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 Ik maak maar er één ding.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 Maar toen ik wakker werd vanmorgen dacht ik maar er één ding, ik vond gisteravond fijn. Ik zei, hey, meisje, kom eens storen, pak je hand en kom naar voren, ik ga eventjes eerlijk zijn. Maar toen ik wakker werd vanmorgen dacht ik maar één ding, ik vond gisteravond fijn. Zie FM, met een hoofd met een zet. Van Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits. All Een zomerheers. zomerheers.